Tijger gaat op muizenjacht. Tijger, de zwerfkat, ging lang uit liggen op de oever van een rivier die langs een kasteel liep. Hij zuchtte. Oh, wat doet mijn poten pijn? En dat was niet zo gek, want hij had al drie dagen gelopen. Tijger had een hele tijd bij een bakker gewoond. Maar op een dag was hij op een auto in het zonnetje gaan liggen. Hij was in slaap gevallen. En hij was niet wakker geworden toen de auto wegreed. Later was hij wakker geworden in een vreemde stad. En hij had de weg naar huis niet meer terug kunnen vinden. Even later kwam er een man naast hem zitten om te vissen. Hij had een versleten geruit jasje en oude kaplaars aan. Dag kat, zei de man. Zou jij niet op dat kasteel daar willen wonen? Dat wil ik best, antwoordde tijger. Werkt u op dat kasteel? Zoiets, zei de man. Kom maar mee. Even later liepen ze over een ophaalbrug naar het kasteel. Die brug kan worden opgehaald. Dan kan niet iedereen zomaar het kasteel binnenlopen, zei de man. Ze liepen over de binnenplaats naar de ingang van het kasteel. Daar gingen ze naar binnen. Tijger keek met grote ogen om zich heen. Ze stonden in een grote hal. Onderaan de grote trap zag Tijger een man van ijzer staan. Hij wist natuurlijk niet dat het een harnas was. In de hoek van de hal ging een deur open. Een oude lakkei in een deftig zwart pak kwam naar de man toe. Het diner wordt over een half uur opgediend, meneer de baron, zei hij. Dijger keek de man verbaasd aan. Hij zag er helemaal niet uit als een baron. Dank je wel, Karel, zei de baron en gaf hem de vissen die hij had gevangen. Vraag maar aan Katrien of ze die morgen wil klaarmaken. Hij draaide zich om en zei tegen tijger, dit is Karel, mijn bediende, en Karel, dit is, ehm uh... tijger, antwoordde de kat. Goed, tijger, jij mag bij ons blijven wonen als je alle akelige muizen in het kasteel vangt, zei de baron. Ik zal het proberen, zei tijger. Het was hem vroeger niet gelukt de muizen in een bakkerij te vangen, maar hij had ze door een heel slim plan wel weten te verjagen. Op één muis na. Maar dat had hij niet erg gevonden, want Grootoor was een heel aardige muis. Karel nam Tijger mee naar de keuken waar Katrien, de keukenmeid, stond te wachten. Katrien was zo rond dat Tijger meteen begreep dat ze vaak proefde van alle lekkere dingen die ze klaarmaakte. Katrien wees naar een kleine mand waar een warme deken in lag. Hij was van onze vorige kat, maar die is er plotseling vandoor gegaan, zei ze. Nadat Tijger een heerlijke bak eten had gekregen, roelde hij zich op in zijn mand en viel in slaap. Midden in de nacht werd hij wakker van het getrippel van muizenpootjes. Tijger deed langzaam één oog open. En tot zijn stomme verbazing zag hij overal muizen vandaan komen. Van onder de kast, uit de keukenklok boven het fornuis en zelfs vanaf de balken van het plafond. De muizen renden naar het midden van de keuken waar ze opgewonden tegen elkaar begonnen te piepen. Opeens kwam er van onder de achterdeur nog een muis naar binnen. Alle muizen begonnen te juichen, maar de tijger begon te kreunen. Het was Grootoer, de muis die hij kende uit de bakkerij en die niet van plan was geweest, zich door een kat te laten verjagen. Grootoor liep naar de mand van Tijger, die net deed of hij sliep. Hallo Tijger, zei hij. Wat ben ik blij dat ik je heb gevonden, zeg. Het was zo eenzaam zonder jou in de kelder van de bakker. Tijger dacht aan wat de baron had gezegd. Hij moest alle muizen vangen, dus ook Grootoor. Tijger wachtte tot de muizen weg waren, sprong toen op een krukje en maakte de deur van de keukenkast open. Hij pakte een stuk oude kaas en verstopte dat onder de deken in zijn mand. De volgende morgen kwam de postbode en zette zijn fiets tegen de muur. Kom binnen Jan, riep Katrien, en drink een kopje koffie mee. Dat was de kans waarop Tijger had gewacht. Hij pakte de kaas en stopte een stuk van de kaas in de lege brieventas op de fiets van de postbode. De rest van de kaas verkruimelde hij en de kruimels strooide hij op het pad naar de keukendeur. En ja hoor, zijn plan lukte. Toen postbode Jan wegreed, werd hij gevolgd door tientallen muizen... die de kaas in zijn brieventas roken. Zodra Jan weg was, haalde Karel de ophaalbrug omhoog. Het is me gelukt, dacht Tijger tevreden. Smiddags deed Karel de ophaalbrug weer omlaag... om de auto van de wasserij binnen te laten. Katrien pakte de wasmand en liep ermee naar de keuken. Ze maakte de mand open... En even later stond ze boven op een krukje te gillen. Er sprongen wel vijftien muizen uit de mand. Je dacht ons zeker te slim af te zijn, giechelde Grootoor. En hoe Tijger ook zijn best deed, het lukte hem niet om maar één muis te vangen. S'avonds kroop hij doodmoe in zijn mand in de keuken. Om middernacht werd hij wakker van de klok in de grote hal. Want de klok sloeg niet twaalf keer, maar dertien, veertien... Vijftien keer en nog hield de klok niet op. Toen de klok 34 keer had geslagen, kwam de baron naar beneden. Hij sloeg heel hard met zijn wandelstok op de klok. De deur van de klok sprong open. De klok hield op met slaan, maar begon daarna twee keer zo hard te tikken als daarvoor. Intussen was ook Karel naar beneden gekomen. Die klok moet morgen naar de klokken maken, Karel, zei de baron en ging terug naar zijn bed. Opeens kreeg Tijger een reuze idee. Hij zou proberen de muizen in de klok te krijgen. Hij liep naar de keuken en maakte de keukenkast open. Hij nam er worstenbroodjes uit en gebakjes en kaas... en maakte een spoor van koekkramels naar de klok. De gebakjes en de worstenbroodjes stopte hij in de klok. Van alle kanten kwamen de muizen aanrennen... en begonnen de kruimels van de vloer op te eten. Daarna sprongen ze in de klok en knabbelden daar verder. Toen alle muizen in de klok zaten, deed Tijger de deur van de klok dicht. De volgende morgen werd de klok opgehaald. Uit de klok kwamen heel vreemde geluiden. Ik ben benieuwd of de klokkenmaker deze klok nog kan maken, zei een van de mannen die de klok kwamen ophalen. Tijger lag tevreden in zijn man te slapen. Maar hij werd wakker van het geschreeuw van Katrien. Ze had de keukenkast opengemaakt en ontdekt dat de worstenbroodjes, de gebakjes en de kaas waren verdwenen. Lelijke dief, riep ze tegen Tijger, dat zal ik aan de baron vertellen. En ze rende met haar deegroller achter Tijger aan. Tijger was heel bang. Hij sprong in het haarnas in de hal en begon te krijsen en te blazen. Toen Katrien in de hal kwam en de rare geluiden uit het haarnas hoorde komen, riep ze, Het spookt, meneer de baron, er zit een spook in het haarnas. De baron keek in het haarnas en begon te lachen. Hij stak zijn hand erin en de tijger eruit. De kat vertelde hem wat er was gebeurd en waarom hij al die lekkere dingen had weggenomen uit de keukenkast. Je bent een heel slimme kat, tijger, zei de baron. Katrien, geef hem een schoteltje rom." De tijger dronk de rom, likte zijn snorharen schoon en ging buiten in het zonnetje liggen dromen. En die avond kroop hij tevreden in zijn mand. Die nacht zou hij niet door muizen worden gestoerd. De volgende morgen liep hij naar buiten om Jan de postbode te begroeten. Opeens zag hij vanuit de brieventas op de fiets twee kraalogen naar hem staren. Hallo! Zei Grootoor terwijl hij uit de tas sprong. Ik ben teruggekomen. Ik wist dat je me zou gaan missen. En Tijger wist dat het waar was.